nog nooit eerder een, een gemeente gerestaureerd. Maar ik heb wel heel veel verstand van auto's. En daar heb ik heel veel verstand van. En ik heb daar ook een aantal van gerestaureerd. Ik begin dus met een wrak. En hij is dan, als die klaar is, is het een prachtige mooie limousine. En dat wil iedereen voor heel veel geld kopen. Maar ik wil u toch even toevoegen aan het verhaal wat Wim verteld heeft. Ik heb uh, een tijd geleden een wracht gekocht in Engeland en uh, die heb ik naar Nederland toe vervoerd. Ik heb hem helemaal gerestaureerd, ingevoerd in Nederland, dat hij een Nederlands kenteken mag hebben. En het is een, een, een, een, een leuk autootje met vier deuren, uh, heeft een 8 pk motor, zeg je misschien niets, maar het is een die, die is zo groot als een sardientjesblik. Uh, Vandaag van de dag hebben ze 100 tot 200 pk van motoren. Zo groot, zo sterke motoren waren dat dan uh, wat we nu hebben. Maar ik had er eentje met een 8 pk motor. Uh, ik ben een hele goede plaatwerker. En een goede plaatwerker die maakt alles wat uh, krom is recht. Maar toen die auto klaar was, toen zag ik iets, maar ik kan mijn vinger er niet op zetten. En voor een resta restaurateur is origineel belangrijk. Hij moet geen troep of wel imitatie erop hebben. Dat wil hij niet. Maar wat er aan dat ding mankeert, kan ik niet weten, kan ik ook niet zien. Want hoewel ik de boeken erbij heb, snap ik er helemaal niets van. En van alle hoeken probeer je dan toch te kijken, wat is er toch aan dat ding? Het zit niet helemaal lekker. Alhoewel de maten kloppen allemaal. Zit er toch iets niet in orde. En weet u. Ik ben erachter gekomen. Met mijn ogen dicht. Niet met mijn ogen open. Er is een deur van die auto. Die dus niet helemaal lekker gaat. Het sluit ook niet lekker. En je kan er alles aan doen. Je kan hem loslaten. Maar iets mankeert aan dat ding. En met mijn ogen dicht kom ik achter dat er een imitatie deur erin hangt. Die deur die was er al bij die auto. Ik heb die auto ook zo gekocht. En wat blijkt, dat het materiaal van die mooie deur... Twee tiende millimeter dunner is als de originele. Het is natuurlijk een auto van, van uh, net na de jaren 40. Dus het is een heel oud dingetje. Maar met het sluiten van die, van die deur... Hoor je het verschil tussen die twee en die drie deuren? Daar kwam ik achter dat er geen goede deur in zat. Ik heb die deur dan later toch eruit gehaald en een originele deur opgezocht die er niet uitzag, maar wel een originele. Zo wil ik alleen maar hierbij zeggen dat, dat we bij het restaureren van deze gemeente ook niet altijd alles weten. En dat we na de hand toch moeten buigen. Maar dat was ons gebed. Leid ons, leid ons de weg die we gaan moeten. En als we morgen weer iets anders tegenkomen, dan gaan we dan weer om. Het woord die ik vandaag wil voeren is, althans het thema hiervan is, Ik, het product van het verleden. Wie durft dat te zeggen? Ik, het product van het verleden. Wij allemaal zijn het product van ons verleden. Als je mijn verleden wil horen, moet u met mij een keer een praatje maken. Dan kan u het horen. Want u bent mijn broeders en mijn zusters. Maar dat ik hier nu sta vandaag, heeft te maken met mijn verleden als ik daar niets aan had gedaan had ik vandaag hier niet gestaan in het verleden zat ik in een kerk en in die kerk wanneer je naar huis gaat staan er drie mannen voor de deur, dat is nogal al een hele grote deur en dan krijg je van iedereen een hand. En dan zeggen ze gezegende Sabbat. Dat is een beetje het stopwoordje. wat je dan hoort. Gezegende Sabbat. En dan krijg je van de dominee ook nog een hand. Gezegende Sabbat. Maar van die laatste man die daar staat. die zegt heel wat anders. Hij zegt tegen mij: We hebben ieder woensdag. Hebben we een Bijbelcursus hier? Je bent daarbij uitgenodigd. We zorgen hier voor de koffie en de koek. De volgende week is het precies hetzelfde. Na de preek, dan gaat de dominee en zijn twee, en zijn twee voorgangers naar de deur toe, en dan loopt het hele kerk leeg en iedereen een hand geven. En bij mij zegt hij: We hebben woensdagavond hier een Bijbelstudie. Je bent daarbij uitgenodigd. Weet u hoe lang die daar gestaan hebt? Hoe, hoe vaak die dat tegen mij gezegd heeft? Je bent daar uitgenodigd op woensdagavond. Voor een Bijbelstudie. Hij heeft zeker anderhalf jaar volgehouden. Om mij uit te nodigen om op woensdagavond een bijbelstudie te volgen. En op een zekere woensdagavond was het slecht weer. En toen ben ik met mijn vrachtwagentje toch maar gekomen. Eigenlijk alleen maar om hem niet teleur te stellen. En ik ben er tot de dag van vandaag nog steeds aanwezig. Dankzij dat ene besluit die ik genomen heb, Sta ik hier vandaag. Ik ben een product van mijn verleden. Wat daar allemaal nog gebeurd is. Aan, na die tijd. Er was heel veel om op te noemen. Maar ik wil alleen maar hiermee zeggen. Dat de Heer. Heel erg veel geduld heeft met ons. Het is niet de mens die je uitnodigt. Nee het is God de Vader die ons uitnodigt. Kom nou bij me. Leer me nou eens even kennen. In die tijd had ik dat niet zo gezien. Echt niet. Ik was maar gewoon mens. Dertig jaar geleden gedoopt. Dertig jaar de gemeente niet meer gezien. Want ik had problemen. Genoeg. En ik heb redenen genoeg om niet een gemeente op te zoeken. Ja, ik was in opstand gegaan. Want de Heer heeft mij in de steek gelaten. Zo voel dat. Maar toen de Heer mij riep. Om hem te leren kennen. Om samen met hem een maaltijd te hebben. Heeft hij nog anderhalf jaar moeten wachten. Totdat Louis ja zegt. Ik kom. Ik herinner me nog dat mijn gebed was. Vader ik heb duizend en één reden om hier niet te zijn deze avond. Ik was ook zo'n druk mannetje. Ik heb ieder avond wat te doen. Echt waar. En alles levert geld op. Op dat moment dat ik daar ben, dan mis ik gewoon mijn klusjes en mijn karabijtjes. Je kan gewoon niet meer stoppen. Ik heb de Sabbat wel gereserveerd. Want dat is de dag des heren. Dus sta ik alle werken. Maar hoe kan ik hem dan leren kennen? Heus, er is voor mij niet gebeden. Hij is niet gebeden voor mij. Wat, wat wel gedaan is. Dat ik dus heb mogen leren. Mogen leren uit het woord van God. Hij zegt doop ze allen. En leer hen te onderhouden. Alles wat ik je bevolen heb. En dat heb ik geleerd op dat moment. Die basis heb je nodig. Het is niet zo moeilijk om mensen uit te nodigen hierheen en een hele spektakel te krijgen. Want ik heb hier ook wel een sala gehad, tot daarachter, tot het hiernaast ook vol is. Dat heb ik hier ook mee mogen maken. Maar het moeilijkste van alles is te houden alle mensen die hier zitten. Dat kan alleen maar als je een goede basis hebt dat je begrijpt waar het eigenlijk om gaat. En anders. Echt wel, dat duurt het niet lang meer om ergens anders weer een gemeente op te zoeken. Want u hebt het wel misschien gezien hier in deze gemeente. Zo makkelijk zal het ons dus vergaan. Ik, product van het verleden. Weet u alles uh, waar het om gaat, broeders en zusters? Het gaat erom namelijk dat we kennis moeten hebben van alle dingen. Toen ik in die automobielen zat... Toen heb ik namelijk ook een boek nodig. En ik zal u dat boek even laten zien. Hij is dikker als de Bijbel. Maar u moet het zo zien. Uh, we kunnen dus gewoon een hele muur bekleden met dit soort boeken. Van ieder auto een exemplaar. En alle technische gegevens zitten allemaal in dit boek. U mag ze dadelijk wel even doorsnuffelen. Ik las hier een, boek, een auto dat merkt Goliath, Goliath. Kent u dat? Goliath, die bestaat. Die zijn gebouwd. Maar alle technische gegevens die hierin staan, die hebben betrekking op die auto. En ik kan u één ding vertellen. Als je zo'n auto restaureert en er zat één draadje omgekeerd. U mag hem door de stad slepen, hij zal dus nooit uit zichzelf rijden. Gebeurt gewoon niet. Raadpleeg het boek. Want de fabrikant heeft ze gemaakt. om de garagebedrijven te helpen. En ik kan ook nog eens een keer een advies geven. Repareer dan al die auto's met originele onderdelen. En niet met originele kwaliteit onderdelen. Want zij vervangen tegenwoordig. onderdelen met, ver, met vervangende kwaliteit onderdelen. Geen originele. Ze zeggen dat het de originele kwaliteit is. Maar het is niet origineel. Dus u gaat met uw Opel naar de garage... om een nieuwe uitlaat te monteren. En u komt met, niet met een Opel naar buiten... maar met een Opu naar buiten. Want dat, die auto die klinkt dus anders. Je herkent het geluid van die auto niet meer. Het vermogen zit er ook niet meer in. Want er zit een imitatie uitlaat onder die auto... Want het vermogen van die auto wordt ontwikkeld in de uitlaat. Zo kan ik nog uren doorgaan. Maar daar heb ik het eigenlijk niet over. Wij hebben een ander boek gekregen. En daar ga ik nu over spreken. Het volk Israël, die heeft bij de Torah later ook de Bijbel gekregen. Dat is dit boek. Hij heeft instructies gekregen hoe hij op deze aarde moet leven. Hoe hij een goed leven kan hebben op deze aardbol. Want God heeft dat gesproken. Alles wat ik vandaag spreek staat allemaal geschreven in het boek Deuteronomium. Je kan dus geen jood zijn of christen zijn zonder dat boek te kennen. Bestaat niet. Je hebt dat hard nodig. Je hebt niet nodig de heilige geest om dat, broek, om dat boek Deuteronomium te verstaan. Ieder mens kan het lezen en kan het gewoon verstaan. Laat je niet op de tuin leiden. U kan gewoon lezen. En wanneer u doet wat er staat, dan zal het u wel gaan, zegt hij. Ik wil met u samen lezen Deuteronomium 5. En dan wil ik één tekst eruit halen. De Deuteronomium 5 vers 6. Er staat geschreven. Ik ben de Heere, uw God. Die u uit het land Egypte uit diensthuis geleid hebt. Hier zegt vader wij ik ben de Heere, jullie God. Dat zegt hij. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken van enige gestalte die boven in de hemel of onder in de aarde is of die in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog geen dienen. Pun, komma. Want ik... De Heere, uw God, ben een naïverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen en aan de derde en aan de vierde geslacht van hen die mij haten. En de barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben, en mijn geboden onderhouden. Tot zover. Ik weet niet of u verstaat wat, er hier, wat, wat, wat wij gelezen hebben. Of u allang begrepen hebt wat er staat. Ik weet wel zeker dat velen van ons dat nog niet hebben. Ik ben eigenlijk geïnspireerd tot deze woorden. Door de gebeurtenis op 4 en 5 mei. De televisie staat bol wat er met de tweede wereld is gebeurd. De tweede wereldoorlog hier in Europa heeft, altijd, heeft maar om één ding te maken. Om het volk Israël, ofwel de Jood, uit te roeien uit deze aardbol. Want daar gaat het eigenlijk even om. En om niets anders. Ze haten het Joodse volk. Ik heb, ik heb getuigenissen ge, mogen zien. Ik heb niet lang gekeken, want overal waar je gaat seppen zie je dat. Ik heb één uur op woensdagavond mogen kijken van elf tot twaalf. Van een getuigenis van een man die de holocaust heeft overleefd. Hartverscheurend. Hij zei: Waarom? Ik heb niet gezondigd, zegt hij, en mijn ouders ook niet. Maar vader, laat mij niet sterven in, deze, in dit kam. Wat die man nog meer verteld heeft, dat wil je echt niet, dat wil je niet horen. Ze hebben elkaar opgegeten. Mensen zijn fel overbeen. Afijn, die verhalen kennen jullie misschien beter dan ik. Want ik kijk nooit naar dit programma. Ik kijk er niet naar. Maar ik heb speciaal gekeken om er iets te mogen leren. Er zijn zes miljoen Joden vergas in de gaskamer. Ze hebben allen gebeden. Allen hebben ze gebeden. Maar ze zijn toch allemaal gegaan. De vraag is waarom? Wel, alles staat geschreven in het boek Deuteronomium. Alles staat hierin geschreven. Ja, maar er zijn ook nog genoeg mensen... ...die helemaal niet storen aan God of gebod... ...en die overleven dus wel en die zijn joden, dat kan kloppen door deze tekst. Wat ik vandaag doe, heeft gevolgen voor morgen. Ik ben het product van het verleden, maar vandaag, vandaag ben ik, kan ik de toekomst beïnvloeden. Ik kan de toekomst wijzigen. Als ik dus vandaag niets doe, dan is de, de, dan is de toekomst mijn lot. Want ik doe dus helemaal niets aan het lot die ik dus nu meemaak. Ik ben een zoon van een miljonair. Zou u niet zeggen, maar dat was ik wel. Mijn vader is schat, hemeltje rijk. Zo rijk. Zoveel geld heeft u nog nooit bij elkaar gezien. Ik heb ze in mijn handen gehad. Maar ik heb ze totaal niet voor me gezorgd. Ik heb armoede geleden. Ik heb eten gestolen van de honger. Het is waarheid wat ik vertel. Ik kan wel janken. Ik gaf mijn vader de schuld, omdat hij niet voor mij goed gezorgd had. Had hij dat wel gedaan, dan had ik een goed leven gehad. Althans beter als ik het toen had. Ik kan nog steeds wel jammeren over die tijd... Maar het helpt niet. Het helpt echt niet. Het verleden moet je laten zitten. Oh, had ik maar dit of dat gedaan. Het hebt dus gewoon totaal geen nut. Maar vandaag, wat ga je vandaag doen? Blijf je daarin zitten? Of stap je eruit? Ik heb de Heer leren kennen. Het woord. Omdat ik hem ken, ben ik hier dus nog... Ondanks alle narheid en ellende. Als u hem dus niet kent. Al heeft u dat hele boek uit het hoofd gelezen. Echt waar, dat duurt niet lang meer. En uw belang of in een andere gemeente. Wat beter is als dit. In het begin. En misschien een jaar later zit u ergens anders. En zo gaat het met ons allemaal. Maar je moet hem leren kennen. En hem leren kennen is doen wat hij zegt. Dus de mensen die dus gewoon een rottig leven hebben gedaan en nooit naar God heeft geluisterd, gezondig hebben. Deze kunnen een goed leven hebben omdat ze dus dat geërfd hadden van hun voorouders die goed werk hebben verricht. Begrijpt u dit? Als, je, als het vandaag van de dag met u niet goed gaat, heeft het kans, dan is de mogelijkheid aanwezig, dat u onder die vloek van de eerste, tweede, derde, vierde geslacht eronder leidt. Dan heeft dat gewoon mee te maken. En anders kan ik dat gewoon niet maken. Want dit staat namelijk in Torah beschreven. En dat zegt maar niet dat het niet zo is, want... Lieve mensen, je kan als jood, ik noem, maar, ik noem maar alles in één, joden en heidenen, althans joden en niet-joden. Je kan als een jood niet zeggen, ik heb geen god. Een heiden kan wel zeggen, en leven zoals hij dus, zoals niemand bestaat dat ik god ben, maar dat kan je als jood of israelisch of christen nooit en ten nimmer zeggen. En waarom niet? Omdat wij het verbond hebben aanvaard. Ja, maar wel, welk verbond? Waar heb je het nou over? Toen het volk Israël uit de slavernij is weggevoerd naar het beloofde land. Voordat ze, voordat ze het land binnen gaan, hebben ze, hebben ze een eed af moeten leggen. Ooit gehoord van de Ebal en de Grisim? We gaan, we gaan even naar... We gaan er even naartoe. Want dan weet u waar het over gaat. Dan moet u naar Deuteronomium 27. Er was een berg genaamd de Grisim en de Ebal. Deuteronomium 27 vanaf vers 11. Hij staat er overal in, in Deuteronomium. Wat vaker, vaker wordt het herhaald. Dat zijn twee bergen... Die ene berg is iets van 800 meter hoog... en de andere is 900 meter hoog. Die twaalf stammen... dan moeten elk zes die berg opklimmen... en zij moeten daar de zegen uitspreken... en amen daarop zeggen... en dan gaan ze naar beneden... en dan gaan de andere zes... die gaat naar de andere berg toe... en die spreekt de vervloeking uit. Het verdrag die we aanvaard hebben... Is bekrachtigd. Met een vloek. Je kan het verhaal mooi maken wat je wil. Als je dit niet wil aanvaarden. dan ben je gewoon bezig. om een imitatiegod te dienen. Maakt het nog niet anders. Dit is, het, dit is de God van Abraham, Isaac en Israël. Die we aanbidden. Op de basis wat er hier staat op de tonomium. Echt waar? U mag het thuis lezen, want er zijn heel veel dingen om dit te lezen. Maar daar hebben we echt niet genoeg tijd voor. Die vloeken zijn uitgesproken. En God voert het uit. Want hij is trouw aan zijn woord. Dat heeft hij gesproken. Laten we maar naar Deuteronomium 11 gaan. Vers 1. Gij zult de Heere uw God lief hebben en alle dagen zijn dienst, zijn inzettingen en zijn verordeningen, en zijn geboden in acht nemen. Broeders en zusters, dit hele verhaal gaat gewoon door. Dit mag u lezen. Maar wat ik eigenlijk ook nog liever tussendoor wil vertellen is dat het volk Israël, dat is het landbeloof, ze zijn het land binnengegaan. Wanneer ze dus leven zoals de God van Israël dat voorschrijft, zullen ze een zegen ontvangen. Wanneer ze dat dus niet doen, dan worden ze het land uitgeschopt. Alle Joden in die tijd die niet in Israël wonen, die zijn namelijk door vader zelf eruit geschopt. Want toen ze het land binnengingen, toen heeft vader instructies gegeven wat ze moeten doen. Want ze erfen daar een land van melk en honing. Het is niet een land zoals Egypte is. Een land van melk en honing. Het is niet een land waar je moet draineren als een moestuin, staat er hier geschreven. Alles in Deuteronomium 11. Het is zo dat, dat het een. Dat is een, een land van bergen en dalen, zegt hij. Ik weet niet of u het begrijpt. Als u een buis in de berg. Van in een van die bergen in Israël... ...een gat boort of slaat... ...met een bamboe of een stukje ijzer... ...als die diep genoeg is... ...dan druppelt er water uit. Steeds meer en meer en meer en meer. En uiteindelijk komt er zo'n groot straal water... ...dat je eigenlijk kan wassen... ...je kan ervan drinken. Weet u waarom? Omdat God dat voorziet... Hij zorgt dag en nacht voor dat land. Hij geeft de regen. Hij zorgt, zorgt voor het gras. Opdat we kunnen eten. En dat we, op dat we gezond kunnen leven in dat land. Daar heeft hij voor gezorgd. Maar lieve mensen. Wij begrijpen dit niet zo goed. Vandaag van de dag is er... Weinig water in Israël. De God van Israël zorgt niet meer goed voor dat land. En dat maar beter van waar, waar ben u vader? Ik heb de opdracht gekregen om een kettinggebed te houden. Voor het volk Israël. Die het zo moeilijk heeft. Leer hem onderhouden alles wat ik je geboden heb. Dat heeft hij gezegd. Dat heeft die broeder mij gezegd. Dat heeft die broeder mij geleerd. Hij heeft niet voor mij gebeden. Het water zal stromen en zal eindeloos blijven stromen. Zolang de hemel en de aarde bestaat. Weet u dat? Zo staat dat hier geschreven. Ik lieg niet. U kan het zelf onderzoeken. Daar zorgt vader voor. Het gras is voor de dieren. Opdat we gezond voedsel mogen krijgen. Dat zorgt onze vader in de hemel voor. Niemand anders zorgt voor je. Maar als je dus niet doet wat er staat, dan moeten we doen zoals de kapriooltjes die uitgehaald worden in Israël. Lieve mensen, als we niet doen wat er staat, dan zijn we hoogmoedig. Israël is hoogmoedig. Geloof mij, ik zal er een paar woorden over spreken, want ik heb mij voorbereid op deze dag. Daar is daar geen water om te drinken. Niet voldoende water om te drinken. Wat zegt Israël? Oh, kijk eens daar zo. De zee vol met water. Ik ga zoet water maken. Dat is hoogmoed. En wij maar trots. Ja, ze kunnen ze, Van de zeewater kunnen ze zoet water maken. En wij kunnen die drinken. Vader zei, ik zorg voor jou. Ik zorg voor jou. Dat heeft hij beloofd. Bekeer je. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Dat is wat hij wil. Om Israël rust te hebben. Wat hebben we gedaan? Wat heeft dat land gedaan? Hij heeft muren opgebouwd. Kilometers lang. Door dat hele land. Om zich te beschermen. Van al hun vijanden om hem heen. Lieve mensen, het staat geschreven in dit boek, Deuteronomium 28, vanaf vers 15. U komt ze allemaal tegen, ik ben daar nog nooit in dat land geweest. Wat ik weet heb ik van jullie gehoord, of op televisie gezien. Die muren zijn zes meter hoog, om ze te beschermen van al hun vijanden om hem heen. En wat heeft God gezegd? Ik bescherm jou. Hij wil je beschermen. Lees Deuteronomium 28 vanaf vers 15. Daar kom je dit, al dit soort dingen tegen. We hebben kennis genoeg. We kunnen allemaal lezen. Ook het volk Israël kan lezen. Het staat geschreven. Die muur over, zal over je heen vallen. Die muur die ze zelf gebouwd hebben, zal door de vijand aangevallen worden. Ze zullen geen steen heel houden. Ze zullen in benauwdheid zitten. In 1948 wappert de vlag van Israël opnieuw. Er zitten meer Joden buiten Israël als in dat land. Er strijden nu al 60 jaar zuid om een eigen staat te hebben in Ambon. Dat doen ze al 60 jaar. Stel dat ze nu dat land krijgen en ze blijven hier in Nederland. Broeders en zusters, waar hebben we het over? Je kan als Jood dus niet leven buiten uh, Jeruzalem, buiten Israël en dan doen als wat we een van de volkeren zijn. Dat zijn we niet. Maar God heeft een belofte gedaan aan Abraham, Isaac en Israël. Dat hij voor dat volk zal zorgen. Dat heeft hij gedaan. En let wel, omdat ze niet Gehoorzamen zijn ze het land uitgejaagd. Niet om ze te vernietigen, maar om ze terug te halen. Daar heeft hij het voor gedaan. Maar als je dat toch nog niet wil, en je denkt van, joh, kom, ik ga wel als een Duitse leven, of als een Nederlander leven, of als een Amerikaan leven, ik ga, mijn identiteit die begraaf ik, en ik, ik zie wel waar het schip, het schip strandt. Mens, je weet niet waar je het over hebt. Je bent een Jood, je bent een Israëliet, je bent een Christen. Je hebt het verbond aanvaard. Vergeet niet steeds over dat verbond te spreken. Ik heb het verbond eens in mijn leven verbroken, lieve mensen. Spijt als haren op mijn hoofd. Daarom durf ik dit gewoon te zeggen. Doe dat nooit. En hoe, hoe gooi je het verbond overboord... Door hem niet meer te gehoorzamen. Zo eenvoudig is het. Echt waar. Weet, wat je, weet wie je bent. Werk voor je toekomst. Maak vandaag een besluit om, om te leven zoals hij zegt dat je leven moet. Andere mogelijkheid bestaat gewoon niet. Je kan geen water in de wijn gooien. Onmogelijk. Maar je kan wel vandaag besluiten... Vader, ik wil u dienen. Ik wil leven zoals u zegt, hoe ik moet leven. Je hebt maar één weg, je hebt geen twee wegen. Volk van Israël heeft alleen maar te, te luisteren. En als je dan niet wil luisteren. Dit staat in het boek Amos. Afvlug je naar de bodem van de zee, ik zal een slang sturen op je af. Dit zijn niet mijn woorden. Dit zijn ook niet de woorden van Amos. Maar het zijn de woorden van vader. Als u hier vandaag uitgenodigd wordt. Uitgenodigd wordt door mij. Of door Wim Verdouw, Dan is het niet dat wij u uitnodigen. Het is vader die u uitnodigt. Ik had nooit begrepen dat God op deze manier werkt. Toen hij mij 15 jaar geleden uitnodigde. Om hem te leren kennen. Heb ik anderhalf jaar de kans gekregen om hem te weigeren nou, dat zal wel maar eigenlijk alleen maar om nou, laat me dan maar een keertje gaan weet je, om daar van het gezeur af te zijn daarom sta ik hier vandaag dit is onze God hij zal Israël beschermen van alle vijanden om hem heen vader weet dat Israël omring wordt door vijanden. Al die, die, die, alles wat buiten Israël zijn. Vijanden van Israël. Dat weet vader. Hij zei ik zal je beschermen. Laten we een paar teksten lezen. Uh, Deuteronomium 11. Dan zal ik lezen vers, vers 10, uh, 12 vers 10. Maar wanneer gij de Jordaanse. Zult zij, even kijken, maar wanneer gij de Jordaan zult zijn overgetrokken en woon in het land dat de Heer uw God u zal beerven en hij u rust geeft van al uw vijanden aan alle kanten en gij veilig woont, dan zult gij naar de plaats die de Heere uw God verkiezen zal om daar zijn naam te doen wonen. Alles breng wat ik u gebied. Uw, brand, uw brandoffers, uw slachtoffers, uw tienden, uw wijngeschenken. De gehele keur der geloften die gij de Heere doet, doen zult. Gij zult u verheugen voor het aangezicht van de Heere, uw God. Gij, uw zonen, uw dochters, uw dienstknechten, uw dienstmaag, de leviet die binnen uw poorten woont. Want hij heeft uh, bezit nog erfdeel met u. Dit zijn dan de dingen waar u kan zien dat God, dat God je rust geeft van al je vijanden. Hij alleen kan het doen. Vertrouw niet op een muur die je gebouwd hebt. Vertrouw niet op Amerika. Vertrouw niet op Egypte. Vertrouw alleen maar in hem. En hoe laat je je vertrouwen zien? Door gewoon in zijn geboden te wandelen. Doen wat hij zegt. En echt waar, God... Die mijn oor heeft geformeerd, is niet doof. U hoeft niet te zeuren, u hoeft geen ketting gebeden te doen. U hoeft het maar één keer te vragen. Ik heb één keer gebeden, Vader leid mij de weg die we gaan moeten. Ik ga er niet morgen en overmorgen en volgende week en een half jaar later steeds maar daarover bidden. Wij moeten aan het werk. Ik heb jaren geleden een verhaal gehoord en die zegt, er was een man die ging naar zijn werkgever en wat zegt hij die tegen die werkgever, baas je bent een geweldige baas, je geeft een goed salaris, ik heb heel veel schaftijd van jou gekregen, de arbeidsvoorzieningen zijn geweldig, Afijn, hij prijst, hij prijst en hij blijft maar die baas prijs te geven van hoe goed die wel niet is. En dat blijft hij maar voorhouden. Om daar, daarover te spreken. En weet u wat die werkgever zegt in hem? Zou niet aan het werk gaan. Dat zijn, de dingen, dat zijn de dingen die ik gehoord heb hier, lieve mensen. Dat heeft mijn geloof opgebouwd. We kunnen wel praten van, vader u bent zo goed. U zorgt voor mij. Maar wij doen soms de dingen helemaal verkeerd. Wij moeten niet voor ze bidden... Maar we moeten gewoon alle geboden die hij ons heeft geleerd, moeten we ze leren, moeten we ze zeggen. Echt waar. Laten we naar Deuteronomium 28. En ik weet dat sommigen van ons liever een andere prediking wil horen dan deze. Maar dit is echt o oh zo belangrijk voor ons. Want anders had het er hier zeker niet op gestaan. Hij zegt hier, wanneer je dus niet naar de woorden van de Heer zal ontvangen, niet luistert, 28, Deutonomium 28, vers 20, de Heere zal over u de vloek, de verwarring, de bedreiging doen komen in alles wat gij onderneemt en wat gij doet, totdat gij verdeligd wordt en snel te gronden gaat vanwege de slechtheid, uw daden omdat gij mij verlaten hebt. Wel, toen ik hem dertig jaar verlaten had. Als het met mij goed was gegaan. Dan heeft hij gelogen. Amen. Nee, het is met mij niet goed gegaan, lieve mensen. Ik ben echt te gronden gegaan. Ik heb de diepste punten van het leven gezien. Daar wil ik nooit mee terechtkomen. Never. Vers 23. Ook zal de hemel boven uw hoofd van koper zijn en de aarde onder u van ijzer. Lieve mensen, gehoorzaam is beter als bidden. Ik hoor maar één amen. Vers 49. De Heere zal tegen u doen aanrukken een volk dat van verre komt van het einde der aarde zoals de aarde aansweef. Een volk waarvan gij de taal niet verstaat een hardvochtig volk, dat geen grijsaard omziet en geen knaap genade bewijst, dat de vrucht van uw vee en uw bodem zal opeten totdat gij verdellig zijt, dat u geen koren, mos of olie zal overlaten, nog de worp van uw runderen, uw dracht van uw kleinvee, totdat het u te gronden gericht heeft. Het zal u in het nauw brengen en in al uw steden tot, totdat de hoge versterkte muren vallen waarop gij en uw hele land vertrouwdet. Ja, het zal u in het nauw brengen in, het, in al uw steden en geheel het land dat de Heer uw God u geven zal. In de benaadheid en de benauwdheid. Waarmede u vijand u kwellen zal, zult gij de vrucht van uw eigen schoot eten, het vlees van de zonen en de dochters die de Heren uw God u geven zal. Lieve mensen, dit alles is gebeurd en het gaat nog een keer gebeuren wanneer we dus niet gehoorzamen naar de, naar de woorden van de Heer. Dat heeft hij uitgesproken in het verbond. Dit hebben ze op die berg besproken en iedereen zegt amen. Denk niet dat je, als je christen bent, dat je maar doen en laten kan dat je zelf wil, met je lichaam. Wij zijn van hem. En hij weet wat goed voor ons is. Hij alleen weet het. Vers 58 Indien gij niet naastig onderhoudt al de woorden der wet die ik in dit boek geschreven zijt, en gij niet deze heerlijke geduchte naam de Heere uw God vreest, dan zal de Heere uw God of de Heere u een nageslag ongemeen zwaartuchtigen, met felle aanhoudende slagen en boze aanhoudende ziekten. Lieve mensen, dat staat in de tien woorden geschreven. Soms snappen we dus niet wat ons is overkomen. Maar dan hebben onze voorouders ons dat aangedaan. Valt er wat aan te doen? Jazeker valt er wat aan te doen. Maar dan moeten we vandaag. Ons eigen bekeren en ervoor kiezen om zijn weg in te gaan. Is het moeilijk? Nee, het is niet moeilijk, lieve mensen. Je moet het alleen even begrijpen. Deze, de, dit boek die ik in het begin gelezen had, daar werd ik echt opstandig van. Ik heb het wel eens één keer gezegd, maar nooit hardop voor de gemeente. Ik vind dat God een dictator is. En helemaal niks mis mee om een dictator te zijn dictator betekent voor mij alleen maar alleen heerzen en hij mag dat wij kennen het woordje dictator altijd als een negatief woord maar lieve mensen het is niet negatief echt waar ik heb auto's gerestaureerd en zoals het in het boek staat wat voor olie in die motor hoort dat doe ik met een ander soort olie en dan zeker van die motoren van die jaren... ...met die 8 pk... ...en met deze huidige olie die we dus nu hebben... ...loopt die binnen een half uurtje vast... ...en hij zal nooit meer rijden. Weet u, de fabriek die weet wat... ...wat er in die motor hoort voor olie. Zo ook onze vader, die weet dat. Die weet wat goed voor ons is. Vers 65. Gij zult onder de volken geen rust vinden... Nog een rustplaats voor uw voedsel. De Heere zal u daar een bevenhart geven, ogen vol heimwee, gekwijnende ziel. Zonder ophouden zal uw leven in gevaar verkeren. nachts en desdags zal u opstrikken en van uw leven niet zeker zijn. Je kan door blijven lezen op deze manier. Maar het houdt niet op. Dan denken we van, ah, dit is het oude testament. Laat mij één tekst uit het Nieuwe Testament voor u lezen. Laten we naar Lucas toe gaan. Lucas 19. Daar zullen we Yeshua zelf horen spreken. En lieve mensen, hij spreekt gewoon Torah en niets anders. Lucas 19, en dan wil ik lezen vanaf vers 41. En toen hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende hij over haar. Ik zeide, O, oh, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient. Maar thans is het verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen, en u omzingelen, en u van alle zijden in het nauw brengen, en zij zullen u en uw kinderen in u vertreden, en zij zullen zij zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. Er zijn bijbeltjes die schrijven dat het volk Israël tijdens, tijdens de inspectie te gering bevonden is. Hij stuurt zijn zoon en hij zag het met eigen ogen en hij weende. U weet wel wanneer dat was, hè? Toen hem zijn ezel Jeruzalem binnenging. Toen heeft hij deze uitspraak gedaan. En deze uitspraak is geen profetie. Dat stond al in het ontnomium. Het volk weet waar het over gaat. Na de hand, toen ging hij de tempel in. En heeft hij, nou ja, toen zag hij dat dat meer een handelsonderneming is in plaats van een bedehuis. Ja, toen moest hij dus eventjes zeggen tegen het volk: Joh, het is een bedehuis. En hij sloeg ze allemaal eruit. Nee, wij hoeven niet moedeloos te, te zijn. Maar wat wij wel kunnen doen is. Elkaar bemoedigen en waarschuwen. Laten we in de wegen van de Heer blijven wandelen. Laten we doen wat hij zegt. Is er nog hoop voor Israël? Ja, natuurlijk. Vandaag nog. Er is maar één woord voor nodig. Bekeer je. Als er nog iemand is. Die denkt dat hij als jood met een keppeltje mag doen wat hij wil. Nou dan is hij echt verdwaald. Als er hier een christen is. En die zegt ik ben een christen. Ik ben gedoopt. Ik heb Yeshua aangenomen. En hij kan leven zoals hij zelf wil. Dan heb je het helemaal mis. Vergeet het maar. We hebben het verbond aanvaard. Ja maar dat heb ik niet begrepen. Het maakt niet uit. Je hebt het verbond aanvaard. Daarom nodig ik iedereen uit. Leer, leer en leer nog. Want wat u vandaag leert, heeft u over tien jaar en misschien morgen al baat bij. Want zo lang hoeft het niet te duren. Echt niet. Want je volgt gewoon wat hij zegt. En wat Israël betreft, lieve mensen, echt zo moeilijk is dat niet. Ik wil u één tekst, tekst lezen uit Matthäus. Matthäus 23, vers 37. Een tekst die ik zo vaak gesproken heb, maar ik kan het niet laten om het vandaag weer niet uit te spreken. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenig, wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder de vleugels vergaderd. En gij hebt het niet gewild. Het ligt dus niet aan vader, maar het ligt gewoon aan het volk zelf. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet meer zien. Totdat gij zegt, gezegen hij die komt in de naam des heren. Helaas staat die fout geschreven. Want dat hij die hier staat. Dat moet dus niet met een hoofdletter geschreven worden. Totdat gij zegt. Gezegenheid die kom in de naam van Yahweh. Die, die man die mij een hand heeft gegeven, ik nodig je uit om een bijbelstudie te volgen. Als ik hem niet welkom heet en zeg, Gezegenheid die kom in de naam van Yahweh. Oh ja, maar dat wist ik niet, want nu weet hij het wel. U moet die, u moet die persoon zegenen. Die in zijn naam komt. Er staat niet op dat, dat, dat het Jezus is hier. Het wordt wel hier geschreven zo. Maar zo staat het niet in de context. Onderzoek het alsjeblieft. Ik heb bijbeltjes waar het niet zo op staat. Want ik vond het een beetje raar hoe het erin staat. En ik ben je nog niet eens een Hollander. Voor u wordt het makkelijker. Dus vertelt het, vertelt het, vertelt het aan het volk Israël... Dat ze moeten doen wat er geschreven staat. En niet anders. Leer hem onderhouden alles wat ik u geboden heb. Dat is het motto. Hij staat in 8, of Matthäus 28. Leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan het volleinding der wereld. Is die bij u en bij mij? Echt niet. Bidden alleen. Ik verbied u niet om te bidden. Hoewel heel veel mensen het niet mee eens zijn met de uitspraak die ik doe. Maar lieve mensen, ik zeg niet dat u niet mag bidden. maar dat loopt hier ook in de ronde in de gemeente. Ik wil u alleen maar zeggen, des deze. Als u licht wil hebben en u bidt dat het licht mag branden, gaat er geen licht branden wat u wel moet doen, is de schakelaar omzetten. Dat is wat ik zeg. Als het niet goed gaat met de mensen, bid niet met ze, maar kijk eens even wat er aan de hand is. Herstel dat eens. En dan zegt u in uw gebed die u bidt, Vader, dank u wel. Voor deze gelegenheid dat ik mijn broeder of mijn zuster de wijsheid van u mag geven. Dat ik hem mag zegenen. Dat ik de kans heb om te spreken... zodat u het probleem oplost. Ik los het probleem niet op. Echt niet waar. Ik ben het niet... die u uitnodigt of loeder Verdauw. maar het is God in hem... God in mij... God in u... die nodig je uit. Heb dan oor. Want dat is wat je nodig hebt. En God kan je echt rust geven... aan alle kanten. Ook buiten Israël... Maar Israël, Israël moet een koosje leven in dat land. Het kan niet zo zijn dat je daar gewoon met een geper kan wandelen. Het is echt niet... Lieve mensen, het gaat gewoon fout met het land op deze manier. Zij moeten dat horen. En als wij dus niet spreken, zullen ze het nooit horen. Ik herinner me gewoon dat ik voor de tweede keer zo'n preek heb gesproken. Maar... Het is gewoon hard nodig. Want als we dit niet begrijpen, dan dwalen we ook. Dan zeggen we, oh ja, maar de Heer, ach. Zo is, zit God in elkaar. Zo ken ik hem ook. En als u wil weten hoe de verlossing kan komen, dan moet u Deuteronomium 30 lezen. Daar zie je hoe eenvoudig dat is. Lees het maar. Dat is zo mooi wat er bovenop staat, na verlossing. Je kan niet vergeving vragen. Je moet berouw hebben voor je zonde. Berouw zijn en vader, ik heb nou wel geweten wat er aan de hand is. Lieve mensen, de verloren zoon heeft zijn vader verlaten. Echt waar. Vader heeft hem zo ver geleid. Ja, u ziet het misschien anders, maar ik zie dat heel anders. Vader heeft hem zo geleid dat er een hongersnood kwam. En nadat die hongersnood kwam, toen kon hij de varkens hoeden. Nou, u weet hoe erg het is voor een jood om varkens te hoeden. En dan begeert die ook nog het eten van de varken. En God heeft er een stokje voor gestoken. Daar blijf je vanaf. Dat zijn voor de varkens. Wij doen dat verkeerd. Wij geven zo'n man of zo'n jongen geven we nog te eten. Nee. Want als je hem eten geeft, dan blijft hij daar. De bedoeling is dat hij terug gaat naar vader. En die boer heeft het heel goed gedaan. Die boer heeft het. ...enorm goed gedaan, precies zoals vader dat wil. Hij zegt, ik zal teruggaan tot mijn vader... ...en ik zal zeggen dat ik gezondig heb, en dat ik spijt heb. En weet u, vader stond klaar. Dit vertelt Yeshua aan het Joodse volk, aan het volk van Israël. Laten we alsjeblieft op de manier werken... Zoals de Bijbel, zoals God, zoals de Jood dat eigenlijk moet denken. Maar niet op onze eigen manier. Echt waar. Ik heb van die dingen gezien dat ik denk, hoe kan dit? Mensen die honger hebben, kofferbak open, rijst in het bord, een kippenbout erbij... en dan nog een gebed erachteraan en morgen weer overnieuw doen. Lieve mensen, dat, dat werkt dat gewoon niet zo. Onze vader heeft toen ook 5000 man te eten gegeven... Van drie vissen en vijf broden. De volgende dag kwamen ze weer. Hij zei: kom niet voor mijn brood. Je komt alleen maar om te eten. Maar nou, daar is het niet voor. Je moet tot bekering komen. Daar gaat het om. Ik hoop dat het duidelijk is. En ik hoop dat ik niet al te veel pijn heb veroorzaakt. Met deze woorden. Echt waar. De bedoeling is alleen maar de waarheid boven water te krijgen. En te weten waarom eigenlijk de dingen verkeerd gaan of verkeerd kan gaan. U hoeft het niet gedaan te hebben. Maar één ding is zeker, we hebben allemaal talenten ontvangen. We hebben allemaal die ruwe diamant gekregen, in onze handen gekregen. Het heeft er totaal nog geen waarde. Totdat er wat aan gedaan wordt, dan zal u zien dat die heel veel waarde heeft. Amen.